Ajax wordt vanavond vanaf ongeveer 6 uur gehuldigd op het Museumplein. De kampioenschap is de afsluiting van een hoerig seizoen waarin trainer Martin Jol tussentijds opstapte en ook het bestuur zijn aftreden aankondigde.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 De Griekse regering verwacht niet dat het economische reddingsplan vertraging oploopt door de arrestatie van IMF-topman Strauss-Kahn. Volgens de Grieken zijn er afspraken gemaakt met het Internationaal Monetair Fonds en niet met personen. Strauss-Kahn zou vandaag met bondskanselier Merkel praten over de Europese crisis. En morgen zou hij overleggen met de Europese ministers van Financiën. Afgelopen nacht werd de Franse IMF-topman in New York opgepakt omdat hij een kamermeisje seksueel zou hebben belaagd.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 Miracquai En Cosmic Girl En daarvoor All dat ik zie in Bruce Springsteen En uh, Born to Run Get ready for the countdown 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Zet je radio in het Dit is ZFM Zandvoort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 Het was uh, toen vandaag 0,1 graden. Ik kan je het voorstellen, dus 14 mei 1909, 0,1 graden. Kan je het voorstellen dat het vandaag zo is? Nee hè? Vandaag, mijn dag. Vandaag vroeg opgestaan. Halfwag wel te staan. misschien nog iets eerder kwart over zeven. Ik had namelijk een evenement...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 En tegenwoordig die heet Get Spanish Maar nu eerst Een meisje die heeft meegedaan met The Voice of Holland Tweede single uitgebracht na Six Feet Under Is het Sherry Ann En haar nieuwste single heet Mr. Know It All Hey Mr. Know It All Hey Mr. Know Can send the way it ends. He said En varias partes del país Hay una variedad de prestaciones del político Llamado así Busco la mosca en el judicio Hola supermercado De la bancos por aquí Let's get Spanish Get Spanish. Hola supermercado De la bancos por aquí Let's get Spanish Get Spanish Get Spanish, get Spanish hola, Pren, pren, que lo no Pren, pren, hola si sí. Hola di het is pan, ja I'm ik ben it's maar het is geen pingo. Ik krijg niks, ik zeg Bitch, neko, jongen. Hang naar met mensen, ik Hier, nee, mijn spaans, het Spaanse niet meer spans. Donde staat mijn binet. Minast nootjes en tot ziens. Verletje, nu kan ik aan nooit vriend. Los gezellig donde sta genitos. del deels. Los gezellig donde sta Adelsus. Hola supermercado, de lavancos por aquí, let's get spam. Get spam, get get Spanish. Get Spanish, on. Get Spanish on Hola supermercado, de lavancos por aquí, let's get spam. Van Gejo, get spam, get spam. Claro que sí, claro que no. Los jóvenes, más chulos del pueblo.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 Costa del de de los gezelechitos, donde está oh. Costa Delsos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 It's Spanish It's Spanish oh, It's Spanish oh, no. Yes, this is Harold Fred, I'm sure they use this thing to know On this staging around town With me to make this nice music Let's go crazy Do a song Oh my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 Uh, daarvoor die Sherry Ann en Mr. No It All, De nieuwe single van Sherry Ann Nivilak. Uh, zij is natuurlijk bekend van de Voice of Holland waar zij uh, aan meedeed. Dus de tweede single na uh, Six Feet Under. En toch laat ze weer zien uh, dat ze enorm veel talent heeft. Want wat is het een goede plaat! Uh, Sherry Ann en Mr. Know En de jeugd van tegenwoordig heeft gereageerd op het Songfestival. Pepijn Lane van de jeugd zegt dat ze als ze mee kunnen doen echt alles winnen. Desalniettemin hoeft de trots de heren voor ons nog niet te bellen. Hij zegt. Er is niet echt iets voor om. Het is altijd een uh, drama met het songfestival. En voor de Nederlanders is het festival gewoon al vervloekt. En dat was de reactie van mijn pijnladen van de jeugd van tegenwoordig. En ik geef hem gewoon gelijk, want het was... Uh... Ja, ik hou er gewoon niet van. Het visie van vind ik gewoon helemaal niets. Maar daar gaan we het ook niet even over hebben. Misschien straks met Pops en Henry, maar dat zien we het tweede uur natuurlijk weer. Zometeen bericht over een um, barcelona weerd bikinis uit straatbeeld. Wil je het weten? Blijf luisteren.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 I'm <laughs> Het feestje was dan niet bepaald gildig. We jankten allemaal naar als dus baby's. in moest gaan, en ik bedank die mama af en toe. op deze betaamt, maar goed, ik doe de weg mijn dingen. Ik werk in stress, en ik heb niet tegenwoordig ook een plekje in west. De verwarming doe het niet, daarom lijkt het zo keel, En ik ben al stellen. daarom lijkt het zo stil. Maar het komt, shit, kon je me nou maar zien? Ik voel nagedaan de mannen en kapaats van team. Ik heb mijn hele eigen shit vanuit het niets gebaat. Met zoveel dingen die ik jou nog wil vertellen in mijn plan van jou. Bent. I'm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 Yeah, that that. Yeah. Ik hoef mijn leven niet te leven als een schildpad Want ik heb alle creatief van jou zijn zoveel dingen die ik jou kan vertellen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 ik heb zelf de problemen hard. Maar ik heb zoveel posities van jou. Dus daarom bied ik mijn excuses aan. Iemand lief van jou.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 je moeilijk vergelijken... ...zie je toch wel het verschil hoor... ...Martin Solveig trekt onder andere op in Parijs... ...Hamburg, Bergen, ...Clesco, Montreux... Bari, uh, ...ook apart... ...Broek op Lange Dijk! Jawel, Martin Solveig... ...de enige echte Broek op Lange Dijk... ...en uh, ja... ...Indian Summer Festival staat hier dus... ...op 18 juli 2011...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 Ask Mrs. Walsh to feed the cat, call La tape tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of.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 It's theater, theater.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 in the 21st of loneliness en dat staat uh, op zijn nieuwe album zijn eerste debuutalbum Do um, you Talk me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 Sterker dan onmachtig Engeland. Ook kwam dit in de steuring niet tot uiting, doordat de magere door de marge klein bleef, hield de tegenstander uit op goed resultaat. Maar de Engelsen kwamen eigenlijk niet verder dan enkele verwoedende afstandsschoten. Oranje, dat dankzij het overleven van de groepfase al plaatsen voor het WK in Mexico, krijgt zondag in de finale met de eindstad begint zondag om 11 uur. In de groepfase versloeg Oranje Duitsland met 2-0.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 Yes, entertainment for you dus. En um, ja, zo meteen een lekkere plaat. Een nieuwe van de Neon Trees. En al um, hebben ze een nieuwe single uitgebracht, genaamd 1983. Nu gaan we naar een plaat uit 1985. En dat was de uh, soundtrack van de James Bond film, A Few To Kill. Ik heb het natuurlijk over Duran Duran.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 Charles Bradley. En uh, the world is going up in flames. Zometeen zijn we dus terug met het tweede uur. Maar genieten nu eerst natuurlijk van uh, Charles Bradley. En zometeen zijn we terug.